6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Ja, er lekt nog meer Prinsjesdag nieuws. Zo in dit NOS Radio 1 journaal. U krijgt eerst het NOS journaal van Raymond Seré. De supermarkten maken zich zorgen over berichten dat veel vleesresten van dierlijke ontlasting bevat. Morgen besteedt het tv-programma Zembla hier aandacht aan. Brancheorganisatie CBL heeft nog geen signalen gekregen dat er daadwerkelijk iets mis is, maar neemt het bericht wel serieus. Het CBL wil niet wachten tot de Zembla-uitzending van morgen... en roept de programmamakers op het bewijsmateriaal nu meteen openbaar te maken. Voedselveiligheid is voor ons zo belangrijk. Uh, dat is geen spelletje, dat is niet iets om kijkers mee te trekken. Als je weet dat er iets mis is, daarom zeggen wij als er iets mis is, willen we het weten. Dan kunnen we actie ondernemen richting de slachterijen, als supermarktbranche. Als het vlees van veilig is... Milieudefensie vermoedt dat de opstellers van het schaliegasrapport onder druk zijn gezet door het ministerie van Economische Zaken. Het departement zou het ingenieursbureau Witteveen en Bos opdracht hebben gegeven om de conclusies positiever te maken. Volgens Milieudefensie strookt de samenvatting van het rapport niet met de onderliggende gegevens. Bepaalde risico's van de winning van schaliegas zouden zijn afgezwakt of zelfs zijn weggelaten. Milieudefensie doet een beroep op de wet openbaarheid van bestuur om inzage te krijgen in de communicatie tussen het ministerie... En het ingenieursbureau. Het eigen risico voor de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Volgens Bronnen in Den Haag wordt dat met Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet wil de lagere inkomens van 2015 een kleiner eigen risico geven en hogere inkomens een groter eigen risico. Maar dat bleek te ingewikkeld. Onder meer, omdat de zorgverzekeraars dan het inkomen zouden moeten weten van alle klanten. Het eigen risico blijft daarom voor iedereen 350 euro per jaar. Als alternatief komt het kabinet nu met een aanpassing... in de belastingtarieven, zegt verslaggever Dominique van der Heijden. De hoogste inkomens die gaan meer belasting betalen... en de allerlaagste inkomens die worden gecompenseerd... met een hogere zorgtoeslag. Dus zo krijgt de PvdA op dat gebied toch nog zijn zin. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen hard bewijs van een chemische aanval door het Syrische regime. Dat zeggen Kamerleden die vanmorgen vertrouwelijk zijn bijgepraat door de AIVD en de MIVD. De conclusies zijn geheim, maar hard bewijs is er niet, zegt VVD-Kamerlid Ten Broeke. De Nederlandse regering heeft tot nu toe gezegd, en, en dat werd dus vanochtend ook uh, bevestigd, dat niet eigenstandig gezegd kan worden... dat. Ja, dat er gifgas zeker is gebruikt... Eh, nog eh, dat er met enige zekerheid te zeggen is... Eh, dat het regime Assad eh, daarachter eh, zit. Het Duitse weekblad De Spiegel meldt dat de Duitse regering wel bewijzen heeft. Er zou een telefoontje zijn onderschept van een Hezbollah-lid uit Libanon... een bondgenoot van Assad. Hij zou tegenover de Iraanse ambassade hebben toegegeven... dat Assad de gifgasaanval heeft laten uitvoeren. Een politierechter in Maastricht vindt het softdrugsbeleid zo onbegrijpelijk dat hij geen uitspraak heeft willen doen in een strafzaak tegen zes coffeeshops. Hij heeft het OM niet ontvankelijk verklaard. De coffeeshops stonden terecht voor de verkoop van softdrugs aan buitenlanders. De zaak van vandaag was door de gemeente, het OM en de shophouders bedoeld als proefproces om juridische helderheid te krijgen. Joost Eertmans wordt zo goed als zeker de nieuwe lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Hij is volgens ingewijde de enige serieuze kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de lokale partij. Eertmans is nu wethouder in Kapella aan de IJssel en radiopresentator bij WNL. Hij is voormalig Kamerlid van de LPF. Over een maand moeten de leden van Leefbaar Rotterdam de voordracht van Eertmans goedkeuren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar maart. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het overwegend helder... en het koelt af naar 15 tot 13 graden. Er kan wat nevel ontstaan of een enkele mistbank. Morgen is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 24 of 25 graden aan zee... en landinwaarts 26 tot plaatselijk tegen de 30 graden. En ook vrijdag blijft het warm. Wijnand Zwanen, hoe is het op de weg? Ja, de meeste files die staan er rond Rotterdam en Utrecht al met al een vrij normale avondspits, maar toch met de nodige ongelukken onder meer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar staat tussen Maarsen en nieuwe Rijn zuid acht kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. Naar het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Urmond 5 kilometer staat al lange tijd een kapotte vrachtwagen stil die blokkeert de rechte rijstrook. Naar het noorden zijn problemen op de A28 vanuit Zwolle tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Staphorst 6 kilometer ligt dieselolie op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Aan de zuidkant van Den Haag zijn problemen op de N211, hoek van Holland richting Den Haag.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 Kijk voor alle scherpe onderhoudstarieven op bmw.nl en word lid. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carasso. Zeven minuten over zes is het. Als u een stukje vlees aan het bakken bent, dan denkt u uh, waarschijnlijk liever niet aan bacteriën. Dus zet over tien minuten maar heel even de radio uit. Nu nog niet. We gaan het namelijk nu hebben over het Russische Sint-Petersburg. Daar gaat morgen de tweedaagse G20-top van start. Niet de wereldeconomie, nee, vooral Syrië zal die besprekingen daar domineren. Correspondent David-Jan Godfroy is al in Sint-Petersburg. David-Jan, is die stad er inmiddels klaar voor om alle wereldleiders te ontvangen? Nou, niet alle, maar twintig, zullen we maar zeggen. Ja, dat, die, die zat er ze wel klaar voor. Ik zit hier vlakbij het uh, Constantinpaleis waar die top gehouden wordt. Nou, dat is nog eens een keer netjes opgepoetst. Het ziet er keurig uit. Uh, de honderden journalisten uit de hele wereld zijn inmiddels hier binnengestroomd. En uh, zo zoetjes aan zijn vanmiddag ook de meeste uh, regeringsleiders en staatshoofden wel binnengekomen. Van, van China tot Saudi-Arabië, van Argentinië tot Italië. Alleen, de belangrijkste gast, uh, die is het nog niet. Dat is dus president uh, Barack Obama, die is nog in Zweden. Die komt morgen, uh, morgenochtend aan hier in. In Sint Petersburg. En die heeft natuurlijk een, een probleempje met Poetin, al sinds de enige weken, hè. hun uh, ontmoeting in Moskou, die ze zouden hebben uh, deze dagen, die gaat in ieder geval niet door. Hoe gaat dat morgen, denk je, met het ontvangst van Obama? Nou, officieel is er dus in ieder geval geen, uh, ontmoeting, geen bilaterale ontmoeting voorzien tussen de, twee, uh, tussen de twee presidenten. Je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat ze elkaar toch ergens op de gang tegenkomen. Of dat er toch even in een kamertje, uh, dat ze met z'n twee gaan, gaan zitten praten. Uh, president Obama heeft vandaag nog in Zweden gezegd dat hij zal blijven proberen om Poetin op andere gedachten te brengen als het uh, gaat over, uh, over Syrië. Uh, hoewel, uh, hoewel Obama erbij zei dat hij, uh, dat hij al verschillende keren tegen de muren. Voorlopig, wat dat betreft. Maar hij zou het in ieder geval blijven proberen. Nou, met Poetin die zei vanochtend dat hij niet langer uitsluit dat Rusland een VN-resolutie steunt voor militair ingrijpen in Syrië. Is dat, is dat een wezenlijke verschuiving van het Russische standpunt? Nou, het is in ieder geval een nieuw geluid. Of het een wezenlijke verschuiving is, dat hangt er helemaal vanaf. Kijk, wat Poetin in ieder geval niet heeft gezegd, is dat hij een Amerikaanse aanval gaat steunen. Als er een resolutie wordt ter stemming gebracht in de VN-veiligheidsraad, dan wil Poetin eerst... ...keiharde bewijzen zien dat uh, president Assad van Syrië... ...die chemische wapen, wapens waar het steeds over gaat, heeft gebruikt. Nou, dat moet dan vervolgens worden uh, uh, aangetoond in de uh, Veiligheidsraad van de uh, Verenigde Naties. Die moet daar een besluit over nemen. En pas dan ze, uh, sluit Poetin zo'n uh, zo stem voor zo'n resolutie niet helemaal uit. Maar dat is nog een hele lange weg. En zeker gezien het feit dat de Amerikanen nu een hele andere weg uh, op zijn gegaan... ...namelijk om zelf te besluiten of ze al dan niet militair ingrijpen... Ja, lijkt dit ook toch een, een, een praatje voor de vraag eigenlijk. Een manier van Poetin om zich internationaal niet helemaal uh, te isoleren. En een klein beetje ruimte te hebben om hier op die G20-top uh, diplomatiek te kunnen manoeuvreren. Hoe David Jan, Godvrouw, hoorde u vanuit Sint-Petersburg. En hij zal vanuit daar ook morgen natuurlijk te horen zijn over die top. Het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensonafhankelijk. Inkomensafhankelijk moet ik zeggen. Uh, dat zal het kabinet op Prinsjesdag bekendmaken. Bij de NOS was dat vandaag bekend geworden. Zoals vaker na één lek volgen er meer. Dus naar Den Haag, Joost Vullings. Joost, uh, ja. Ja, vertel. Nou ja, uh, iedereen die werkt krijgt volgend jaar een belastingvoordeeltje. En dat betreft de arbeidskorting. Die gaat in 2014 omhoog met... 254 euro oplopen tot 890 euro in 2014. Kortom, je mag volgend jaar als werkend mens... 254 euro extra aftrekken van de belastingen. Goed, en nog meer? Jazeker, de, de ZZP'ers, is veel onrust. Er is een aangekondigde bezuiniging op de zogenaamde zelfstandige aftrek. Nou, die bezuiniging wordt verzacht. In plaats van 500 miljoen wordt er nu 300 miljoen op bezuinigd. Ja, en eerder uh, vertelde je al over dat eigen risico voor de zorg. Dat wordt niet inkomensafhankelijk. Uh, en wat gaat dat uiteindelijk voor de mensen betekenen... als je het met nu vergelijkt? Nou, het eigen risico is nu voor iedereen 350 euro. Gaat volgend jaar trouwens wel iets omhoog voor iedereen. is dus gewoon inflatie correctie met een paar eurootjes. Maar goed, in 2015 had het kabinet een grote operatie bedacht. Dan zou het dus inkomensafhankelijk worden. Dat zou betekenen dat lage inkomens van 350 euro per jaar... nou, 180 euro per jaar eigen risico zouden gaan. En de hogere inkomens dus van 350 euro, nou, bijna 600 euro. Nou, dat gaat nu niet door. Dat, dat scheelt natuurlijk een hele hoop geld voor veel mensen. Maar dit was een nivelleringsoperatie. Zorgen dat de inkomensverschillen niet al te groot worden. Maar nu gaan ze het op een andere manier doen. De lagere inkomens krijgen wat extra zorg en de hogere inkomens gaan wat meer belasting betalen en voor de liefhebbers van fiscalistische feitjes dat wordt dan verrekend via de algemene heffingskorting die wordt ja. afgeschaft voor de hogere inkomens. Ja, terwijl die arbeidskorting weer omhoog gaat. Uh, je vertelde ook al over die kinderopvang. Komt 100 miljoen bij. Als je, als je al dit nu bij elkaar ziet, en er komt nog veel meer, waar, waar moet het toe leiden qua koopkracht? Ja, dat, dat kan natuurlijk per individu, per gezin enorm verschillen. Uh, je kent ze wel, die punten. Ja, waar oh, nee. zit je in die wolk? Ja, het miste hem al. Ja, maar goed, uh, wat natuurlijk eerder is uitgelekt, dat gemiddeld uh, er een Nederlander uh, 1% op achteruit gaat, volgend jaar 1% in de min. Maar ja goed, voor een individu Duur kan het heel anders uitpakken. Sommige mensen gaan er wellicht op vooruit, sommige mensen gaan er voor zich op achteruit. Maar gemiddeld gaan we er met z'n allen 1% op achteruit volgend jaar. Joost Vullings was dat met het laatste nieuws vanuit Den Haag. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Dan gaan we naar Jeroen de Jager. Die is in Leidsendam vandaag uh, op het moment bij slagerij Christiaanse. Jeroen, uh, jij bent daar met dat nieuws wat uit tv-programma Zembla uh, komt morgenavond dat uh, op vlees bacteriën zitten die uh, uit de ontlasting afkomstig zijn van de dieren. Um, ja. Had deze slagen waar jij bent daar wel eens van gehoord? Uh, Jacques Christiaanse is ja. de eigenaar hier, die ja. uh, hoefde vandaag niet te werken, toch even hier naartoe gekomen, de zaak is leeg inmiddels, eigenlijk bent u gesloten, uh, had u wel eens gehoord van uh, die bacterie op, op dat vlees, van de ontlasting van dieren? Uh? Ik, ik heb van die bacterie gehoord, ja, en of dat op vlees zit, zeg maar, dat hoort dus niet. En, uh, maar wist u dat dat wel eens, wel eens dat aan voor de hand kan was? komen, ja, ja. Dat, daar heb ik wel eens van gehoord. Waar hoor je dat dan? Waar je dat hoort. Ja, dat hoor je in nieuws, dat hoor je in televisieprogramma's, uh, in onze sector. Maar dat, uh, dat is toch nieuws, dat er poep op, op, op dierenvlees zit? Ja, maar kijk, poep op dierenvlees, daar wordt nou een heel groot uh, verhaal over gemaakt. Ik zelf denk dat het niet hoort. Ik weet met 100% bijna zeker dat het bij mij niet voorkomt. Komt niet bij u? Omdat de, ik het afneemt sowieso van een wat kleinere bedrijfje. Een ambachtelijke sla, uh, slachter. slachter. Ik heb eerder gezegd dat een ambachtelijke slachter ongeveer een half uur voor een run had. Dat, dat klopte niet helemaal. Dat is toch maar drie minuten. Ja, uh, dat ja, moet ik even recht zetten. Dat, dat kan niet. Maar kijk waar ze natuurlijk vooral. Ze moeten niet enkel naar het slachten kijken, zeg maar. Ze moeten ook kijken het gebeuren daarna. Als het op de snijtafel leggen, hoe wordt het dan behandeld? Ja, ja, ja. Hoe wordt het dan aangetrokken? Ja. En dat is ook heel belangrijk, natuurlijk. Maar komt u dan vaak bij die slachterij waar u uw vlees Ik maakt? zelf twee keer per jaar. Twee keer per jaar? En ja, dan ben je en er toch een heleboel keer niet bij. Hoe weet u dan zeker dat het goed is? Nou kijk, 100% zeker weet je dat nooit. Maar kijk, laat ik nou één ding zeggen. De poepbacteriën waar we het over hebben, ja. denk ik dat het meest voorkomt op een kropje sla. Oh. Ja, daar hebben we weer een Wat we vorig we jaar toch hadden, die E-hek die e en uh, Ja, maar dat, dan, dan is, dat is allemaal in principe hetzelfde. Kijk, ik bedoel, ja. ook dat kropje sla dat groeit in het land. Uh, daar komen insecten op, die laten daar die uit. Die laten niet dood aan. Toe. Oh ja, daar gingen wel mensen dood aan het hand. Ja, ja. Dus, dus als dat goed gewassen wordt, ga je daar niet dood aan, zeg maar. Ja, dus, vlees was je niet? Nee, maar dat verhit je wel onder 100 graden. Dus, ja. dus uh, maar. Kijk, het hoort er gewoon niet op te zitten. En nogmaals, ik ken niet voor anderen praten. Maar de controles die zijn, hoop ik, dermate goed dat het bij mij zeker niet voorkomt. We denkt u nou dat wij het iets groter maken dan nodig is? Ik denk dat het iets groter wordt gemaakt dan ja. nodig is. En ik, heb, ik bedoel, eigenlijk kan ik er helemaal niet op reageren. Want ik heb de uitzending nee, nog niet gezien. Dat moeten we allemaal nog zien, we hè, allemaal zien, hè, morgen? moeten we allemaal nog zien. Hoe objectief ze zijn, weet ik niet. Dat uh, is dan wel weer zo. Dat is goede publiciteit voor ze. Hoeveel slachterijen hebben ze gecontroleerd en welke wel en welke niet? Ja. Ik weet het niet. En uh, ik zou zeggen... Gaan ja. morgen wel of niet kijken? Wat denkt u? Wil nee, u kijken? ik ga morgen ja. Oh, naar die uitzending. Ja, ja die, ga ik, die ga ik wel even zien natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik wil dat wel even zien. Maar kijk, ik denk dat voor de Noors het misschien wel veel interessanter was geweest om mezelf bij de slachterij even te gaan kijken. Ja, dat wilde ik ook. Dat zijn we ook wel geweest, maar die gingen dicht na drie uur. Ja, Die beginnen heel vroeg. Die beg die om vier, ja, die om vroeg. Maar een collega is geweest, dus vanavond gewoon naar het journaal kijken. Ja dan ziet u dat we ook bij een uh, slachterij zijn geweest. Ja, kijk, en daarnaast hebben we een prima controlebedrijf. Hè? De, de, de vlees- en vleeswarenautoriteit die dat moet controleren. Daarnaast heb ik nog een particulier bedrijf. De KBBL die dat controleert ja. voor me twee keer per jaar. Controle genoeg, maar het kan altijd fout gaan. Dat is een ja. beetje de conclusie van, ik, uh, van deze uitzending. Meneer Christianse kan er prachtig over vertellen. Ja, gewoon. en, en ja. door naar de groenteboer Jeroen vanwege die sla. Zeker. Jeroen de ja, Jager. Absoluut. Ja, daar. Ja, het, uh, het staartje van de avondspits nog niet, Wijnans. Ja, het drukste moment van de spits ligt nu al achter ons. Bij Utrecht gaat het allemaal nog vrij moeizaam. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat ook nog de langste file. 7 kilometer voor Nieuwegein-Zuid. De linker is dicht. En ten zuiden van Den Haag vallen de verkeersproblemen nog op. Op de N211, hoek van Holland, richting Den Haag. Want die is dicht bij Wateringen na een ongeluk met een vrachtwagen. We gaan we naar het wielrennen, want de elfde etappe in de Ronde van Spanje... dat is een tijdrit over 39 kilometer. De leider in het algemeen klassement die is uh, nou, niet net gefinished. Hè. Dat is al even geleden, Chris Horner, Ja, Sebastian dat Timmerman. zou zijn geweest. Een uh, dik, half uur. dik half uur, Chris eh. Horner. En heeft hij nog altijd uh, die leiderstrui? Nee, hij is hem kwijt. Hij is hem voor de derde keer alweer... Uh, nee, wat zeg ik, tweede keer kwijtgeraakt. Uh, en opnieuw aan uh, Vincenzo Nibali uit Italië. En dat was ook wel een beetje de verwachting, want het verschil was maar 43 seconden vooraf in deze tijdrit. En uh, Nibali is normaal gesproken ook de betere tijdrijder. En uiteindelijk verliest uh, Horner zoveel tijd... dat hij nu naar uh, plaats 4 is gezakt. Hij heeft wel dezelfde achterstand uh, als de nummer 3. Dat is Alejandro Valverde. staan allebei op 46 seconden achter, uh, achter Nibali. Um, en uh, Nicolas Rood staat daar nog tussen. De Ier die het uh, goed doet, alle etappen won in deze ronde van Spanje... En is naar de tweede plaats gestegen op 33 seconden... achter Vicenzo Nibali... Dat wat betreft het uh, algemeen klassement. Uh, waar Laurens Dam trouwens naar de 18e plaats is gezakt. Twee is gezakt van 16 naar 18. Maar het ging natuurlijk ook nog om de dagzegen vandaag. En we zitten drie weken uh, voor het uh, wereldkampioenschap tijdrijden in Italië. Dus dan denk je aan Cancellara en Precies, aan uh, Martin. Martin. Ja, ja Fabian Cancellara en Tony Martin. Tony Martin is de titelverdediger over drie weken. De wereldkampioen van de laatste twee jaar. Cancellara is natuurlijk de grote uitdager. Viervoudig wereldkampioen. En die wint vandaag, Fabian Cancellara. Ja, met zeven. Uh, 37 seconden voorsprong op, uh, op de Duitser, op uh, Martin. Het parcours was wel anders dan het parcours over drie weken. Daar zit eigenlijk maar één klimmetje in, in het begin. En daarnaast, voornamelijk vlak. Het parcours vandaag was heuvelachtig. Er zat eigenlijk één forse klim toch wel in van 9 kilometer. Gingen naar boven de 1000 meter hoogte. Dus wat dat betreft is het niet echt te vergelijken. Maar er is toch wel een tikkie dat de uh, uitdeelt aan uh, Tony Martin. De verrassing van vandaag, wat dat betreft, uh, trouwens. Wat betreft het uh, dagklassement was Domenico Pozzo Vivo. Dat is een kleine. Italiaanse klimmer. En die wordt in één keer derde. Net voor Nibali en, uh, en Cataldo. Dus dat is de grote verrassing. Die stijgt ook naar de zesde plaats in het uh, klassement. Uh, en uh, Stef Clement, een Nederlandse ja. specialist, heeft die nog voor een verrassing kunnen zorgen? Nee, niet voor een verrassing. Stond wel heel lang in de top 10. en wordt eigenlijk door het goede rijden van de zo vivo en door Nibali net nog uit de top 10 uh, geknikkerd. Uh, in de nou. slotfase. Dus hij wordt twaalfde. Nou, maar nee. wel de beste Nederlander. Goed, Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. De Europese Commissie wil de financiële sector nog verder aan banden leggen. Nog meer dan nu het geval is. Na de officiële bankenwereld zijn nu ook alle onderzichtige financiële fondsen... en internationale constructies aan de beurt. Schaduwbankieren. Moet aan strenge regels worden eh, onderworpen. Chris Ossendorf, onze correspondent in Brussel. Chris, dat, dat schaduwbankieren. Misschien is het goed om even, even uit te leggen waar dat exact over gaat. Nou, het gaat in ieder geval over een enorme sector waar triljoenen, je hoort het goed, geen miljarden, maar triljoenen mee gemoeid zijn wereldwijd. Uh, je zou misschien denken dat de meeste financiële transacties, uh, leningen, investeringen, allemaal gaan via officiële banken. Dat is dus niet waar. Je hebt schaduwbankieren, dat is een kwart van de hele financiële sector. En omdat het om zoveel geld gaat, om zo'n grote sector gaat, zijn er ook enorm grote risico's aan verbonden. Ja, we kennen inmiddels de risico's natuurlijk die banken met zich meebrengen. Uh, daar zijn die strenge regels voor. Uh, die risico's van schaduwbankieren zijn die net zo groot? Uh, ja, die zijn net zo groot en vergelijkbaar met uh, de officiële bankensector. Maar, maar eerst nog even, schaduwbankieren, dat klinkt misschien schimmig... naar illegaliteit, dat is bepaald niet het geval. Hè. Het gaat om, om grote fondsen, om hedgefondsen, om investeringsfondsen... die volkomen legaal opereren, maar niet onderworpen zijn... aan de strenge regels die inmiddels gelden voor, voor de banken... en de officiële financiële sector. Uh, en het probleem is dat als het toch misgaat met die fondsen, met die constructies... Uh, dat er wel degelijk grote verliezen geleden kunnen worden... En dat de echte banken, de grote banken daardoor wel degelijk in de problemen kunnen komen. Volgens uh, Karel Lano, dat is een deskundige financiële markten hier in Brussel werkzaam bij een grote denktank, moeten uh, schaduwbankieren uh, worden aangepakt, en regels worden gebonden om die hele financiële sector uh, gezond te kunnen maken. Heel duidelijk, dat is dat bepaalde banken daar enorme verliezen op geleerd hebben. En die verliezen zijn dan in 2008, 2009 door de, staten, de Europese staten toegedekt voor miljarden. En als het kapitaal van die banken dan onder een bepaald minimum is gedaald... is dat ofwel door aandeelhouders bijgepast ofwel door de staten. Maar vooral, ik denk de laatste twee, drie jaar, door de staten. Is het dus wel degelijk zo dat mensen die bijvoorbeeld uh, zorgen hebben over geld wat gestopt wordt in het... Uh, oplossen van de crisis, dat als, als je dit fatsoenlijk had aangepakt... dat er minder geld had hoeven gaan naar banken... naar het ondersteunen van de financiële sector. Ja. Uh, Wat is het belang daarvan voor de consument... is dat uiteindelijk de consument de rekening betaald heeft... of de belastingsbetaler heeft de rekening betaald. Ja, dus, dus uh, dan kom je bij die maatregelen uit, Chris. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Krijgen ze dezelfde regels uh, opgelegd als de banken, bijvoorbeeld? Dat is in essentie wat de Europese Commissie nou voorstelt. Inderdaad, dezelfde normen opleggen die als die op de banken zijn opgelegd. Dus, dus buffers aanhouden, minder risico's nemen... en zorgen dat als er constructies zijn, dat die ook transparant zijn... zodat als er problemen ontstaan, dat Europese toezichthouders... die tijdig zien aankomen en ze tijdig kunnen ingrijpen... om te voorkomen dat uiteindelijk banken in de problemen komen en vervolgens weer de belasting betalen... via de staat, uh, die banken overeind moet houden. Dat is de bedoeling. En ondertussen weet iedereen dat de financiële wereld zo ingewikkeld is... en dat de investeerders ook weer zo slim zijn... in het vinden van nieuwe ingewikkelde constructies... dat je waarschijnlijk over een tijdje weer nieuwe regels moet uh, verzinnen. Maar goed, vooralsnog een poging vanuit Brussel... om de financiële wereld beter te gaan regelen... dan tot nu toe het geval is geweest. Chris Olsendorf was dat vanuit Brussel. Dan komen wij terug op dat nieuws uit Den Haag. Uh, de inkomensafhankelijke eigen risico gaat niet worden ingevoerd. Uh, stond in het regeerakkoord. Het moest in 2015 ingaan. Alleen VVD en PVDA hebben besloten dat het niet doorgaat. André Rauwvoet is voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, hoe is dit uh, nieuws bij u uh, gevallen? Ja, dat lijkt me goed nieuws. Uh, we hebben er ook uh, zeer op aangedrongen. Eigenlijk al bij het uh, verschijnen van het regeerakkoord aangegeven dat ons dat geen goed plan leek. Uh, in ieder geval al in de uitvoering is het verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, daar komt bij dat zorgverzekeraars om dit te kunnen uitvoeren, uh, inzage zouden moeten hebben, inzicht zouden moeten hebben in de inkomens van alle verzekerden. Nou, daar zitten zorgverzekeraars bepaald niet op te wachten, want het is helemaal niet relevant voor het verzekeren van, uh, van, van zorg. En mag het ook wel, denk ik dan. Jij ja, broer, je kan het regelen, maar inderdaad, het, het is wel uh, informatie. Persoonlijke nou ja, wij, informatie. We hebben aangegeven. Tuurlijk, hè, ik bedoel, op zichzelf, uh, we hebben natuurlijk wel een heleboel informatie over onze verzekeren. Maar die zijn allemaal voor de zorgverzekering relevant. Mm -hmm. En uh, het inkomen hoort daar niet bij. En dat is meteen een, een, een illustratie van waar het fout zit met dit, uh, dit voornemen uit het regeerakkoord. Het is bedoeld uh, in het kader van nivellering. Dus inkomenspolitiek. Nou, dat mag men politiek wensen of niet. Hè, daar, daar laat ik me verder niet over uit. Dat laat ik aan de politiek. Maar als je dat wil moet je dat niet via de zorg en de zorgverzekering doen... maar moet je dat uh, via de belastingen doen, eventueel via de zorgtoeslag. En dat is nu precies wat er gaat gebeuren. En dat was ook de richting die wij vorig jaar, uh, oktober, november al geweest hebben... van doe dat nou niet via de zorgverzekering... en zadel ons niet op met een geweldige bureaucratie. Ja, hadden, informatie... hadden ze dat bij, bij PvdA, hè, want daar kwam het vandaan... hadden ze dat ja. nou niet eerder kunnen bedenken... Ja, nou ja, dat, dat zou je aan direct Samson en Wouter... Nee, op, op, dat begrijp op, op, ik. Denken. Maar u bent oud-politicus. Uh, nou ja, u weet, weet hoe dat gaat. Op, ja, daar zijn er niet al meteen op geweest. Kijk, uh, op zichzelf begrijp ik zeker vanuit de PvdA... de wens tot, tot nivellering en inkomensafhankelijk maken van, van regelingen. Maar nou ja, het tekende zich al een beetje af... toen uh, vorig jaar na heel veel heisa in de VVD... het inkomensafhankelijke premie mm -hmm. uh, sneuvelde. Daar heb ik het ook bij aangetekend. Dat zou alleen al in, in Europees verband geweldig ingewikkeld zijn... en uh, waarschijnlijk niet eens toegestaan zijn. Nou, daarna kwam uh, eigenlijk dit al meteen in beeld En wij hebben ook uh, afgelopen jaar wel aangegeven... dat a, wij je niet zitten te wachten... dat het geweldig bureaucratisch en ingewikkeld is... dus veel uitvoeringskosten met zich mee zou brengen. Dat wil ook niemand, want de premie euro wordt betaald voor uh uh uh voor zorg en niet voor bureaucratie. En dat wij dus niet zitten te wachten op de inkomensgegevens van onze verzekeraars, want dat gaat ons als zorgverzekeraars niets aan, zal ik maar zeggen. En dat het eigen risico dan nu uh, gelijk blijft, is dat nog een financiële tegenvaller voor de zorgverzekeraars of niet? Nee, want als, als, als je dit zou hebben ingevoerd, dan, dan zou het op een zodanige manier waarschijnlijk gebeurd zijn dat de lage inkomens gaan dan minder eigen risico betalen en de hoge wat meer. Uh, nou ja, dat zou op een manier wel weer uitmiddelen. En overigens zijn dus alle beslissingen over uh, de hoogte van het eigen risico zijn politieke beslissingen. Zorgverzekeraars kijken daar natuurlijk wel naar... op het moment dat ze hun eigen premie vaststellen. Want het is wel relevant daarvoor. Maar zorgverzekeraars gaan daar niet over. En uh, we zouden nog wel heel veel hebben moeten rekenen... Uh, om, om te bezien wat dat voor de, voor de, voor de zorgverzekeraars... en dus ook de premiestelling uiteindelijk had kunnen betekenen. Maar laten we voorlopig maar blij zijn dat dit uh, voor Het is van tafel. Uh, van het is u gelukt, meneer Raalvoet. Dank in ieder geval voor uw uh, reactie. Graag gedaan. Goedenavond. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 journaal. Uh, straks na half zeven gaat Joost Eertmans verder met avondspit. Joost, goedenavond. Goedenavond. Je staat op teletext. Is het zo? Eertmans trekt lijst Leefbaar Rotterdam. Ik rijd ik rij net een tunnel in. Wat zei je nou? <laughs> Was... Ja, je wordt lijsttrekker, begrijp ik in Rotterdam. Van Leefbaar Yo. Rotterdam. Je gaat de spanning nog even opvoeren, begrijp ik? Nee, is het niet nee. zo? Nee, nou ja, ik heb het ook gezien, ja. En ik word door, door mensen achtervolgd voor, uh, voor de reactie. Maar uh, ja, dat wordt nou. toch ergens... Ja, nou, <laughs> nou, nou. Ja, ik weet niet, er zit in het nieuws, dus ik vraag het je gewoon. Ja, ik vind het goed dat je het vraagt. Ik vraag jullie ook trouwens wel eens wat. Ik heb nooit een antwoord. <laughs> oh, dus je <laughs> dat, doet nu gewoon dus hetzelfde. Dus even gelijk, gelijk oversteken. Nee, maar even serieus. Ja, even me. serieus. Ben je kandidaat? Ik ben een kandidaat. Ik ben kandidaat, dat wil ik wel bevestigen. Ik, uh, ik, ben, ik, ik ben het niet, dat, dat kan ik je ook zeggen. Want dat wordt volgens mij in, uh, in oktober uitgevochten. Ja, 6 dus, oktober, uh, begreep ik. Ja, ja, ja. En, ja, en ga je dan ja. weg bij WNL? Nee. Want dat, oh, oké, okay, want het lijkt me best een drukke baan. Nee, dat klopt. Dan moet, moeten we daar wel iets op bedenken. Maar dat, dat is uh, nadrukkelijk. De hoofdredacteur heeft mij uh, gevraagd in ieder geval ook volgend jaar weer te blijven. Dus dat, uh, dat wou ik wel doen. Oké, okay. nou goed, 7 oktober uh, praten we verder, Joost. Um, ja. uh, na half zeven. Ja, je zou bijna vergeten. Ik wil wou, wou afsluiten, joh. Uh, ja, doei. Nee, doei. Lucella. luisteraars, we praten niet over Rotterdam, maar over Nederland. En wel Links-Nederland. Die, ja, die wil blijven nivelleren. Het is een feestje uh, volgens de PvdA. Maar ik zal u dit vertellen: het is gif voor de economie. Uh, schouders die de zwaarste lasten moeten dragen, logisch uh, zegt u, dat doen we al, al jaren, maar op een gegeven moment bezwijken de, de sterke schouders en dan komt het volk om, om het maar eens even heel, uh, heel grof te zeggen. En dan zakt ook de taart in elkaar van de economie en is iedereen de klos. Dat is zo'n beetje mijn betoog straks, na half zeven. Niveleren is oliedom, uh, betoog ik in een nieuwe avondspits. In de show hoort Jort Kelder reageren op deze stelling en ook monetair-econoom Sander Boon is erbij. Ik heb er zin in, praat u ook mee. Bel me, 0800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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. De supermarkten maken zich zorgen over berichten dat veel vleesresten van, die, dat veel vleesresten, veel vleesresten van dierlijke ontlasting bevat. Morgen besteedt het tv-programma Zembla hier aandacht aan. Brancheorganisatie CBL wil niet wachten tot de Zembla-uitzending van morgen... en roept de programmamakers op het bewijsmateriaal nu meteen openbaar te maken in het belang van de voedselveiligheid.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 Het eigen risico voor de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Voornaamste reden om van het inkomensafhankelijke eigen risico af te zien... is dat het plan onuitvoerbaar is. In plaats daarvan worden nu de belastingen verhoogd. Het is het eerste gelekte nieuws uit de stukken voor Prinsjesdag. En een politierechter in Maastricht vindt het gedoogbeleid over softdrugs... zo onbegrijpelijk dat hij geen uitspraak heeft willen doen... in een strafzaak tegen zes coffeeshops... Koffieshophouders stonden terecht voor de verkoop van softdrugs aan buitenlanders. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Volf. Na een dag met veel zon, hier en daar nog wat bewolking, met name in het noorden. Die bewolking is al opgelost voor een groot deel. En wat er nog aan wolken over is, dat zal verder verdwijnen. Betekent een heldere avond en nacht. Met temperaturen die uiteindelijk gaan dalen naar 12 tot 15 graden. Dat is de minimumtemperatuur. Kwik loopt morgen weer snel op. Er is volop zonneschijn. Het blijft droog. 26 tot 29. Lokaal misschien wel 30 graden. Een tropische temperatuur in zicht. Er is weinig wind. Het is rustig na zomerweer. En dat weer houden we ook vrijdag nog grotendeels vast. Dan op meer plaatsen in het binnenland een, een kleine 30 graden op de thermometers. In de loop van de dag wel wat meer bewolking. En aan het eind van de dag een eerste onweersbui in het zuidwesten en westen van het land. In het week volgen dan meer buien. Dan gaat de temperatuur ook wat omlaag. Zondag is het 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Bij Staphorst is de file op de A28 naar het noorden opgelost. Er waren vanmiddag problemen na een ongeluk met een vrachtwagen. De meeste files staan nu nog rond Utrecht vanwege een aantal ongelukken. In het zuiden valt ook op de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Urmond 3 kilometer door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een vrachtwagen stilgevallen. En dat is bij de afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is afgesloten. Vanaf de afrit Wagendingen staat 5 kilometer file. Bij Arnhem op de rondweg Arnhem naar het noorden. Bij Hussen 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Aan de zuidkant van Den Haag, daar zijn nog wat verkeersproblemen op de N211. Er was namelijk een ongeluk gebeurd bij Wateringen. Een ongeluk met een motorrijder. Nou, de weg is inmiddels vrij, maar vanuit Hoek van Holland naar Den Haag... staat toch wel file voor Wateringen. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... Nivelleren is verschrikkelijk dom. De Avondspits flirt uw radio op met meningen en opinie. We zijn er tot 7 uur. Bel DNO 0800 1121. Goedenavond, luisteraars. Het credo van dit kabinet is: Nivelleren. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat is al jaren zo, maar omdat het zo'n feestje is voor de PvdA... kiepen ze er nog wat schepjes bovenop, die schouders. Ik zeg het Matthijs Bouwman na. Nog meer nivelleren betekent een minder efficiënte economie. Harder werken wordt minder beloond. Talent wordt duurder. En ondernemers worden vanzelf moedeloos... of stemmen met hun voeten naar het buitenland. Het resultaat zien we. We zakken steeds verder terug op alle lijstjes die ertoe doen. Landen om ons heen doen het in alle opzichten beter. Het klinkt altijd ook zo gemakkelijk. Gooi er maar een paar wat bij bij degene die meer verdienen. Gooi er maar wat belasting bij en schuif dat door naar de armen. Het is asociaal. Het is ook niet gratis. Juist deze crisis zorgt ervoor dat onze economie weer even wakker wordt geschud. Topondernemer John Venteren van Vlissingen zei het gisteren nog zo mooi. De crisis gunt ons grote kansen. Maar dan moet je als werknemer en als ondernemer wel worden gestimuleerd. En daarom, Rutte en Co, investeer in de economie en gun ons die nieuwe kansen. Nivelleren is heel erg dom. Wel WNL 0800 1121. Welkom bij Radio Roep Toeter. Welkom bij Avondspits. Mijn zoontje van 3 die zegt telkens leren is proberen. En ik probeer hem nu bij te brengen. Niet leren moet je afleren. Dat lukt al vrij aardig moet ik u zeggen. Kijk het is helemaal geen probleem in Nederland. Ook dat heeft Matthijs Bouwman uh, niet zo lang geleden gezegd. Voor welk, voor welk probleem is dit nou eigenlijk een oplossing? Welk probleem wil het nieuwe kabinet nou hiermee oplossen? Behalve dat het een feestje is voor meneer Spekman en meneer Samson om mensen die wat meer verdienen nog zwaarder te belasten... totdat ze bezwijken. Ik begrijp er helemaal niks van. U mag het laten horen wat u daarvan vindt. 0800 1121 of hekje eens, hekje oneens op Twitter. Niveau leren is oliedom. Eh, Charles Engelen zegt eens. Verschillen hebben een stimulerend en belonend effect. En dat is juist nodig daar helemaal mee eens. Ivo is ermee oneens, zegt hij kort. En Gert-Jan is hekje eens terzijde Eerdmans voor president. Nou, dat, dat is mooi. Wat hij wat daarmee bedoelt, mag hij nog doorgeven. Ik ga naar mijn eerste bel. En dat is meneer Koenders uit Opheusden. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Hey. Ik gooi mezelf terug. Even je eigen radio misschien uitzetten. Nee, ja, die heb ik uitstaan. Nu niet meer. Nu gaat het goed. Ga ja, ik ben het helemaal met je eens Joost. Ja. Ja, ik vind, uh, ik vind inderdaad een, een directeur of zo die, die verantwoordelijkheden heeft... Die, die mag voor mij echt wel meer verdienen uh, dan een, bijvoorbeeld een, een arbeider of zo. En, ik, en daarnaast, kijk, als je het geld naar, naar lage inkomens gaat brengen... Ja, die stimuleren uiteindelijk de economie niet, want dat, dat is gewoon te weinig. Je kunt beter de hogere inkomens wat, wat, wat lasten ligt, verlichting geven, die ja. stimuleren de economie. Precies. Dus, ja, ik, ik, ik snap dit uh, kabinetbeleid helemaal. Ik, ik snap hem ook niet. En, en denk je dat het voortkomt uit, uh, uit jaloezie uh, bij de, onze linkse vrienden? Dat ze, dat ze het eigenlijk ja, ja, gewoon zeker, niet gunnen? Dat zeker. Ja, dat zeker. Ja, dat huh? geloof ik. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja ik vermoed het ja. hoor. Ik vermoed het. Want economisch is er geen, geen, geen enkel heil van te verwachten. Het enige wat je ja, doet is mensen je geld af, aftroggelen. Um, juist. Ja, denk ik. Wat wil je ermee? Wat wil je ermee? Kies eens ja, een ik weet, ik, ik weet dat niet gewoon... Ja. Ja, waarschijnlijk gaan ze het geld als ze afpakken, gewoon weer besteden aan linkse hobby's. of dus ontwikkelingshulp of weet ik veel wat, maar ja. uh, ik, ik vind het echt niet kunnen. Ik vind, ja, je moet gewoon uh, de hogere inkomens uh, echt lastenbelichting geven. Ja. Dat stimuleert echt de economie. Ik denk het ook. Meneer kon dus ja. dankjewel voor jouw eerste reactie. Okay. Merci. Ja. We gaan meteen naar Rick Heesakkers. Zometeen, meteen Jort Kelder trouwens. Uh, Rick, goedenavond. Goedenavond, Joost. Hallo Rick. Vertel. Ik ben het, uh, ik ben het met, met je eens, maar ik denk niet op de manier zoals jij dat bedoelt. Ga door dan. Ik, uh, ik denk dat je inderdaad uh, meer, uh, minder moet nivelleren... maar in de zin dat er meer uh, verschil moet komen in belastingpercentages. De hoge inkomens uh, hoger, de lage inkomens lager. dan hebben we, ook minder, uh, hebben we ook minder geniveleerd. Wacht even, de hoge inkomens een hoger tarief, de lage inkomens een lager tarief... En alles wat er tussenin zit, wel meer gaan variëren. Dus de, de veel meer verschillende belastingpercentages naar aanleiding van je inkomen. Je bedoelt dan, een... hebben ook geva... dan hebben we ook minder genivaleerd. Ja, maar een hoop extra moeite en, en, en, en toestanden. Want we wil... veel mensen zeggen, joh, maak er eigenlijk maar een vlaktax van. Hè? Dat, wordt ook, dat wordt ook geopperd, ook door economen. Maar wat jij voorstelt, is een omgekeerde, een soort multitax. Precies, maar wat, uh, wat, wat de rekse vrienden willen, zoals jij dat zo mooi zegt... Ja is inderdaad van ik verdien drie ton, maar ik wil eigenlijk maar 20% belasting betalen. Dat is goed voor de economie. Nou, ho even. Ik zeg, we hoeven niet te nivelleren. Kijk, dat mensen die verschrikkelijk veel verdienen, daar verschrikkelijk veel geld voor naar, eh, naar financiën afdragen. Dat, dat, dat is al erg genoeg. Maar ik, ik zeg niet per se van dat moet je lager maken. Het gaat er mij om. Waarom zou je het nog erger moeten maken? Nee, maar goed, ik, ik, ik, vind, ik vind inderdaad van uh, die mensen die kunnen het betalen... en iemand die minder verdient, die, die kan je juist wat minder belasting in laten betalen. Dan kan die ook gaan spenderen. Juist. Dan kan al... die ook geld gaan uitgeven. Ja, koopkrachttechnisch heb je daar gelijk in. Dat is dan je punt, denk ja. ik, Rick. Oké, okay. ja? Rick Heesakkers uit Veghel, dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Uh, Jort Kelder is even slecht bereikbaar. We gaan uh, beginnen met Sander Boon. Hij is zoals gezegd monetair econoom. Schreef mooie boeken, onder andere over goud... En Sander is er hoor. Sander, goedenavond. Ja, goedenavond. Hai. Hai Sander. Uh, ja, ik val met de deur in huis. Ik zeg, als, als rechts radiomannetje nivelleren is verschrikkelijk dom. Wat zegt de monetair econoom? Economisch gezien is dat heel erg dom. Uh, uh, je moet ervoor zorgen dat er een uh, uniform belastingtarief is, een vlaktax, uh, Liefst zo laag mogelijk, zodat uh, de economie, uh, mensen in de economie heel erg veel kunnen verdienen. Dat wij uh, beter concurreren met het buitenland, zodat er veel buitenlandse investeringen in Nederland komen. Dan kunnen we met elkaar veel meer werken en veel meer geld verdienen. Dan zijn we met elkaar veel rijker. Ja, dat is, dat is even in een notendop. Uh, wat, wat is de oorzaak eigenlijk van het nivelleren, de, de drang daartoe? Is, is dat inderdaad voor kiezers uh, om meer kiezers aan te trekken voor de PvdA? Is het, is het een oprechte uh, gedachte van we moeten de, de, de onderklasse, uh, hoe heet het dat zo mooi, uh, ver, uh, verheffen? Nou ja, daar is het uiteindelijk wel vandaan gekomen. En uiteindelijk, economisch gezien, kun je het niet meer volhouden. Uh, dus het wordt nu uh, uh, ideologisch uh, uh, in stand gehouden. Uh, ja, ik, ik vind het een beetje dom, eerlijk gezegd. Ja. Um, overigens, betalen de mensen die uh, onder, onder bijvoorbeeld de vlaktax, als je heel veel geld verdient, betaal je in absolute zin natuurlijk... ook veel meer geld dan iemand die minder verdient, hè? Ja, klopt. Nee, maar dat klopt. Maar dat klopt sowieso. Dan zou je inderdaad moeten zeggen hoe meer je verdient... hoe minder belasting je moet, moet betalen... Ik weet niet of er landen om ons heen zijn die, die eigenlijk een, een, een omgekeerd uh, belasting nee. oh. Dat weet ik eigenlijk ook Weet niet. je dat niet? Nee? nee. Was die toeter nee, bij is, jou is, of bij is, mij stond het, het, het wordt oh. denk ik in stand gehouden vanuit een... Uh, vanuit een uh, sommige mensen denken echt dat het functioneert. Ja. Uh, heel veel mensen zijn ook uh, jaloers op mensen die meer verdienen. Uh, maar daarmee schieten ze zichzelf in de voet. Want ja. de ondernemer die, die nu het geld niet kan investeren in zijn eigen bedrijf... die kan geen werkgelegenheid creëren waardoor de werkloosheid oploopt. Ja, precies. Weet je wat ik zo dom altijd vind, Sander? Maar dan ga ik altijd weer een beetje uit de bocht. Maar dat, dat mensen niet begrijpen dat iemand die inderdaad wat meer verdient ook zorgt dat zijn huis wordt opgeknapt als hij, als hij, als hij wat geld over heeft. Waar meteen mensen werkgelegenheid uh, door krijgen... Waar, waardoor hij misschien nog die tweede auto koopt, weet je... dat, dat ja. de, ba de band gaat rollen, dat hij wat nou, geld heeft voor vakantie... dat hij bestedingen doet, dat is natuurlijk ook bij de wat rijkere mensen zo... dat ze, dat ze voor heel veel achterliggende werkgelegenheid zorgen. Ja, en wat, wat heel veel mensen zich ook niet realiseren... dat de ondernemers die heel veel belasting betalen... en nu ook veel meer uh, lastenverhogingen krijgen door de crisis... Uiteindelijk genoodzaakt zijn om de prijzen van hun eindproducten te verhogen. Ja. Zodat de mensen die die producten kopen er weer voor meer moeten, voor Kijk, moeten betalen. Dus dan knijp je in, in de eigen staart. Juist. Ja, hey, ik zeg zelfs Sander, het is asociaal. Het is eigenlijk asociaal. Men, men doet het voorkomen nivelleren als sociaal. Dat zijn we toch vriendelijk. Maar eigenlijk, en voor mij ben jij dat ook aan het beredeneren. is het een hele asociale maatregel. Nou, het, is, het is een aanslag op je welvaart, op je potentiële welvaart. Als je een goede vlaktax inricht. Uh, waarbij je de verdiencapaciteit van je land vergroot... dan, dan investeer je in je werkgelegenheid. Ja. Oké, okay, we praten zo door, Sander Boon. Blijf hangen als je wil. Monetair Econoom, hoort u, uh, Sander Boon. Lijnen zijn vol, maar probeer toch even nog te bellen. 0800-1121, er komt zo'n vaste lijn vrij. Of een hekje eens, een hekje oneens op Twitter. Mijn stelling nivelleren is verschrikkelijk dom. Uh, Hendrik Woltingen zegt gewoon eens... meer werken mag niet bestraft worden. Stoppen met nivelleren. Wouter is het ook eens. Het komt ook van een jaloeziepartij... die ik nog nooit op iets nuttigs voor Nederland heb kunnen betrappen. Zelf graaien ze wel. Hans Meekamp is het ermee oneens... Mensen die niet goed kunnen leren en daardoor ook geen goed betaalde baan hebben... worden extra gestraft. En verkoopcoach zegt mij uh, hashtag WNL stimuleren in plaats van nivelleren. Kijk, dat is een hele goede Daar ben ik het helemaal mee eens. Gaan ga weer naar de bellers toe. Veel eens op de lijnen. Um, Joost Ruiters schild uit Zeewolde. Hi. Hi. Goedenavond. Ja, ja, ik ben het ook met je stelling eens. Mm. Uh, ik hoorde net het woord asociaal. Dat, uh, dat vind ik waarde van toepassing wat vaak vergeten wordt. Ga eens even uitrekenen wat, een, wat, wat iemand met een hoger inkomen niet zozeer een percentage betaalt. Maar ga eens uitrekenen wat hij absoluut bijdraagt aan de samenleving. Vergelijk het ja. dus met iemand met een lager inkomen. Die verschillen zijn echt uh, verschrikkelijk. Precies. Je, je, je krijgt er niks beters voor terug. Ik bedoel, als ik ziek word dan, uh, dan moet ik zelfs meer betalen in het ziekenhuis. De kans dat ik ziek word is, uh, is iets lager. Uh, het sociale vangnet bestaat niet voor mij. Uh, bedoel, het is onzin, het is asociaal. Het is asociaal. Afgezien nou, van, het, ja. uh, van het feit dat, uh, dat het de werkgelegenheid een dergelijke uh, negatief beïnvloedt. Ik ben zelf een ondernemer, je neemt een groot risico. Ja, je wordt aan alle kanten gepakt. Ik heb er echt genoeg van. Ja, en nou zegt, nou zegt Joost uh, uh, Henry hier net op Twitter... Ja, het, het, het is heel gemeen om mensen die weinig kunnen... niet goed kunnen leren, om die te straffen. Met, met, zeg maar, ja, deniveleren, als je het daarover zou hebben. Diversiteit. Je hebt, je hebt pech of je, je, je... hebt misschien wat minder pech. Uh, sorry hoor, maar... Ja. Je kunt niet iedereen gelijk maken, zegt je, Joost. Je kunt niet iedereen gelijk maken. Die niet gelijk is. Ja, ja dat, dat ja. vind ik hoor. Oké. Okay. Joost Ruijtenschilder en Sveb wel dankjewel voor je reactie. Emiel Kamzel zegt, twittert. Eens verschil moet er zijn, nou precies. Net zoals een vertegenwoordiger een auto van de zaak heeft en een bakker niet. Heel duidelijk is die. Frank Nieuwhuis twittert ook eens. Ondernemerschap en hard werken wordt steeds meer gestraft in Nederland door het graaien van onze overheid. En Agen van den Berg is het er niet mee eens. Waarom gaat iedereen ervan uit dat talent. Meer verdiend. Er zijn ook heel veel netwits die alleen goed zijn in het graaien. Kunnen nog meedoen. Nivelleren is verschrikkelijk dom. 0800 1121. Veel eens op de lijnen. Maar ik spreek mevrouw Ummels. En die zegt ik ben het er niet mee eens. Goedenavond nee, Annemarie. Goedenavond Joost. Ik ben het er hardgrondig mee oneens. Ja. We hebben vandaag allemaal in de kranten kunnen lezen wat er gebeurt met de kinderbijslag. En voor de laagste inkomens is uh, kinderbijslag altijd een welkomen, ik, ik spreek uit eigen ervaring, aanvulling op het uh, gezinsbudget om ook mogelijk te maken dat kinderen uit uh, gezinnen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan onderwijs. En ja. je hebt de plicht als samenleving om de tegenstellingen niet te vergroten, ja. ja. om perspectief te bieden, ook aan kinderen die komen uit gezinnen waar niet een boekenkast vol met boeken staat. Uh, je hebt de plicht om hoop te bieden, ook aan degene die minder kansen van haar uit meekrijgen. Nou, ik hoop ik vind dat, dat net, de kortingen yeah. op de kinderbijslag dat die geïnvesteerd zullen worden... in zeer goede onderwijskrachten, die in staat zijn om bij alle kinderen talenten te ontdekken. Nee, en maar niet alleen echt bij, bij de dat, Ja, daar ben ik het mee eens. Maar wat je net zegt, hoop bieden... jij ja, kunt mensen heel veel geld gaan over gaan kieperen, maar dat wil niet zeggen dat ze daar meer hoop... Of meer dromen mee kunnen verwezenlijken. Laten we dat nou ook eens. Het gaat om mogelijkheden Precies. om kansen te bieden. Ja, nou die liggen er toch wel, geloof ik. Nou, ik denk dat als je dus al begint met de noodzakelijke aanvulling voor de laagste inkomens. Uh, te, te reduceren nou, en de wegen naar ondersteuning nog moeilijker te maken... dan zullen een heleboel mensen uit de boot vallen die zich nou, nu maar, oh, uh, Jawel, maar dan wordt dus gecompenseerd. Dat doet Asje. dat is precies het punt. Maar hij zegt terecht volgens mij, dat zeg ik ook hem na... dat er in een woud van toeslagen, met uh, soms 20, 22 vormen van toeslagen... wordt er inderdaad dus even gekapt van jongens, ja, maar er zijn kan zo niet. Mensen die... Die weg in dat woud van toeslagen niet kennen, omdat het zo ondoorzichtig is. En het vereenvoudigen ja ik alleen maar toe. Maar dan moet er wel een, aan, een, een aanbod komen van de regering, zodat degenen die talenten hebben, maar die niet ontdekt worden, dat die werkelijk mm. aan onderwijs kunnen deelnemen. Onderwijs op maat, ja. daar ben ik... Arrond de voort. Annemie Hemmels, dankjewel. Oneens met mijn stelling: nivelleren is verschrikkelijk dom. Uh, Jort Kelder uh, wordt nog bereid. Jort, als je dit hoort, probeer ons even te bellen. Want uh, misschien zit je ook in een tunnel. Maar ik denk dat je dat met die Maserati toch vrij snel moet kunnen opschieten. Uh, we hopen graag je zo te spreken. Gerard Verboom zegt: nivelleren neemt prikkel tot werken verdienen weg. Het te groot verschil is gewoon onwenselijk. En uh, Maarten de Wit zegt: eens met de stelling van avondspits: nivelleren is altijd heel dom. Vooral in deze crisis en alleen een feestje voor Hans Spekman. Kijk, dat is, het is een feestje, het is een jaloers feestje... en het helpt de economie achteruit, dat zeg ik. En ik krijg nog maar weinig weerstand. En ik hou van tegenspraak, maar het overkomt me vanavond niet. André van Vught uit Almere. Ja, goed, en goed. goed Joost. Ik Ander. ben het eens met jouw stelling, omdat het inderdaad dom is. Um, ik, ben, ik ben econoom en uh, uh, lieve leren, dat houdt uh, in... dat je ja, de inkomensverschillen groter maakt. Maar we, uh, we hebben een als we een vlaktax introduceren... Dan uh, maken wij bijvoorbeeld de uitvoeringskosten van de, in, en, in en van belastingen goedkoper. Bespaar die uh, overheidsuitgaven en zet dat in om de economie te investeren. Ja, jij bent er voor, voor een vlaktax? Ik ben voor een vlaktax, ja, zeker. Oké. Okay. Uh, en, en, wij betalen een percentage belasting. En uh, dat is natuurlijk al relatief. Hè? Dus als je meer inkomen hebt, mm -hmm. betaal je absoluut gezien ook sowieso veel meer belasting. En dat is ook een voor vorm ja. van nivelleren. Ja. Uh, uh, en maar ja, maar ik probeer de uitvoeringskosten te verminderen... ...van de uh, in- en van belastingen. Ja. Uh, en, uh, uh, ja, zorg ervoor dat je het investeert in de economie. Oké, okay, André, dankjewel. Ik ga zo weer naar Sander Boon... ...even vragen hoe die vlaktax eigenlijk uitwerkt... Op, de, ...op het nivelleringsfeestje van de PvdA. Maar er komt nu toch wat oneens binnen. Tom Baakman uit Nijmegen Goedenavond. Goedenavond, Joost. Hallo, Tom. Ik ben, het, uh, ik ben het niet helemaal met je eens... Um, dat kan eraan liggen dat ik geen econoom ben. Maar um, uh, volgens mij als je nivelleert... dan betekent dat je de lage inkomens wat uh, meer inkomen geeft. Ja. En die inkomens hebben volgens mij een enorm tekort. Dus die jagen dat geld direct terug de economie in. Dus wat is nou eigenlijk het probleem, Joost? Nou, als je lage inkomens geld geeft... dat, dat is, iedereen geld geven werkt. Inderdaad, niet, niet verkeerd denk ik voor de economie als je doet. Alleen als je het afpakt van rijkeren en middeninkomens... Ja dan gaan zij op een gegeven moment banen... Uh, uh, ze sluiten uh, winkels, ze, sluiten, uh, ze gaan failliet... of ze vertrekken naar het buitenland. Hey, hey, want je geeft het aan de mensen die het onmiddellijk gaan uitgeven... omdat ze een tekort hebben. Ja. Er zijn zat mensen in, dan die zitten onder de armoede de grens... of daar heel dicht in de buurt. Dus als die iets meer krijgen, gaan ze dat niet sparen. Dat wordt niet uit de economie getrokken, dat wordt in de economie getrokken. Ja, of dat in de schulden-economie, hè? Ja, ja. Kan ook in, in... Uh, ja, nou goed... Maar dan is het uiteindelijk. Uh, komt het toch wel volgens mij weer goed. Maar dan gaan ze hun schulden weghelpen. helpen. En dat is volgens mij ook een goede zaak. Oké, okay, Ton, hij is helder. Ik vraag het ook eens even aan Sander Boon. Sander, goedenavond. Sander Boon, Monetair Kinoom. Ja. Jij bent er nog. En ik vraag je even. Uh, dit punt. Hij zegt. gooi het vooral. Uh, hè, dat het laatste beller van. Uh, zet, zet het maar in bij de lage inkomens. Die geven het geld ook meteen uit. Dan pomp je je geld nou, dat, in. De... Dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar dat, is een, uh, dat schiet zichzelf ook in de voet. Want daarmee hou je die mensen afhankelijk. Die mensen geven het in wezen allemaal consumptief uit in winkels. En uh, ja, daar verdient de, de, de winkelier wel wat aan. Maar er gebeurt structureel niets meer in de economie. Hè. Er wordt niet gebouwd. Uh, als je dat geld bij een ondernemer laat, die gaat het investeren in de uitbreiding van zijn winkel. En die wil nieuwe mensen inhuren. Dus creëer creëert werkgelegenheid. En door het iedere keer als een soort duwband uh, uh, één keer uit te geven en niet te investeren... Uh, uh, hou je uh, mensen afhankelijk en dat kan ja. toch eigenlijk ook nooit de bedoeling zijn. Het is de bedoeling dat je mensen leert uh, te vissen... in plaats van dat ze alleen maar de vis opeten. Goed punt. Ja, precies. Geef ze een engel, Geen vis, bekend, uh, bekend woord. Uh, Sander, als we nou eens om ons heen kijken in het buitenland... we zijn het slechtste jongetje van de klas. We dalen op die lijstjes. Uh, nu weer uh, de, lijn, de lijst van, van de topeconomieën van vijf naar acht... Um, daarvoor, daarover wordt wel gezegd, joh, dat, dat valt allemaal reuze mee. Maar, maar hoe zie jij dat? Zijn, zijn we echt aan het dalen? Is dat, is dat ernstig? Of zeg je, nou, volgend jaar kun je ook weer, weer klimmen? Nou, het is, het is best kwalijk. Want uh, ik las net een berichtje dat de consument snakt naar goed economisch nieuws. Um, als je er niet voor zorgt in dit land dat door gezonde economische maatregelen... de economie aan de praat gaat, dan uh, gaat dat putje gewoon naar beneden. En dan volgt de één golf van bezuiniging op het weg ja. van vertrouwen op bezuinigingen ja. elkaar op. Ja. En, en, en dat moeten we doorbreken. En dat zou je juist zo mooi kunnen doorbreken... door mensen geld terug te geven, met name ondernemers... want ondernemers creëren de welvaart... Eh, zodat zij daar geld mee kunnen investeren in hun eigen bedrijf. Ja. Uh, en dat liefst op een veel lager belastingniveau, zodat wij ook concurrerend zijn ten opzichte van het buitenland. Ja, Ik hoorde vanochtend Paul van Lim zeggen bij, bij de, de concurrent BNR, en die, zei van, we moet, die had het erover dat de media te negatief zouden zijn. We mogen niet meer kritisch zijn als media, omdat het, dan, uh, het positieve consumentenvertrouwen gewoon helemaal niet meer komt. Nou, de consument weet donders goed als hij om zich heen kijkt hoe de uh, uh, vork in de steel zit. Uh, de huizenprijzen die, die gaan naar beneden mensen zitten onder water, de werkloosheid neemt toe dus ik, ik geef de consument gelijk dat ze denken van, dit ziet er niet zo best uit nee. de vooruitzichten zijn niet zo goed want uh, het kabinet komt niet echt met goede maatregelen... om de economie Precies. uit de kloppen te klop krijgen. Ja. Sander, ik laat het erbij. Sander Boon, dank je wel. Tot de volgende keer. We spreken. Um, we, Jort Kelder proberen we nog... maar ik denk dat hij inderdaad in de, in de Godhaart-tunnel is, is blijven hangen. Of zoiets, want we krijgen hem gewoon niet te pakken. Martijn Bouwhuis twittert mij eens... geeft mensen met visie... Geld. En Raoul Bisseker zegt dat mijn stelling nivelleren is verschrikkelijk dom. Oneens is al jaren een rechtsfeestje en inkomensverschillen zijn al bizar toegenomen. Nou, dat blijkt juist niet zo te zijn uit de cijfers. Ik ga weer naar u bellers. Um, we zijn nog tot 7 uur. 0800-1121. Dit is avondspits. Nivelleren is oliedom. Ik vraag het aan Thijs Siso uit Bergen op Zoom. Thijs. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik ben het eens met de stelling... Um, en wel daarom, op het moment dat mensen um, in feite gestraft worden om te gaan werken of extra te gaan werken, neemt de productiviteit af. Bijvoorbeeld als twee mensen, twee buren hetzelfde verdienen en de ene is werknemer en werkt 36 uur per week. En de andere is ondernemer en die werkt 60 uur per week. Dan kun je er vergif op innemen dat de ondernemer op een gegeven moment uh, siasje aan de wil gehangen. Uh, waarmee dus ja, zeg maar 24 uur productiviteit verdwijnt. Want waarom hangt die jasje aan de wilgen? Sorry, ik kon je vragen. Jij, jij echt, waar, nee, waar, waar, waarom hangt die jasje aan de wilgen? Uh, sorry, ik, ik versta je weer niet. <laughs> Maakt niet uit. Ik, ik probeer nog een vraag te stellen. Dankjewel Thijs, zo, want we kunnen elkaar moeilijker verstaan. Frank Haverkort uit Arnhem. Ja, goedenavond, Joost. Hai. Ah, ja, ik, ben het, uh, ik ben het oneens met je stelling dat uh, nivelleren olie dom is. Ik denk dat het juist dom is om een hele eenzijdige uh, economische discussie uh, zeg maar, hierover te voeren. Ik denk dat het over meer gaat dan economie alleen. Ja, want? Uh, nou, wat, wat de uh, welvaart kwam net al een paar keer naar voren. Ik denk dat welvaart meer gaat over hoeveel, uh, uh, meer dan over hoeveel geld iedereen heeft. Ik denk dat het vooral gaat over. Uh, ...dat iedereen in staat moet kunnen zijn in Nederland om een, uh, om een waarde, uh, waarde bestaan op te kunnen bouwen. dat het gaat niet alleen over geld voor Maar moet, vind je dat iedereen dan maar zoveel geld moet krijgen dat we allemaal net zoveel, net zoveel verdienen? Nee, ik vind echt mensen die uh, veel verdienen, die mogen best wel veel verdienen. En uh, er mag best wel het verschil zijn, maar er moet geen kloof uh, gaan ontstaan. Maar waarom niet? En, uh, volgens mij is dat juist vind... de dynamiek die je nodig hebt. Dat, dat, dat er verschillen zijn. Ja, verschillen, verschillen zijn wat mij betreft prima, maar volgens mij is er ook een, uh, een soort van uh, uh, ja, optimum. Op een gegeven moment verdien je zoveel, dat elke euro die je extra meer gaat verdienen, echt geen levensgeur uh, gaat toevoegen. Maar, maar dat is toch onzin? Dat zijn juist toch de meest getalenteerden? Die na mensen die hard willen werken, ek, allerlei... Uh, nou, er zijn boeken vol over geschreven uh, waarom mensen goed presteren. Ja, die moet je toch juist aanmoedigen om nog meer te presteren? Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat ook een, een denkfout is. Hard werken moet wat mij de, uh, ook uh, goed beloond worden. Maar ik ken ook genoeg voorbeelden van mensen die zo hard hebben gewerkt. dat ze zich fysiek hebben kapot gemaakt. Ja, ja. dan heb ik het over mensen in de zorg en in de bouw. Nee, ja, dat, dat denk ik ook. En wel. die zijn niet meer in staat om een uh, waardig bestaan op te bouwen in dit land. Oké. Okay. Punt gemaakt, Frank Havenkort. Dank je wel. Er wordt heel veel gebeld. Uh, hartstikke goed. Jos van Bommel uit Bakel. Ja, goedenavond, Jos. Hallo. Ik ben het met je stelling eens, Joost, want ik heb ooit een onderzoek gelezen. dat uh, met het summum van nivelleren. dat wil zeggen dat je alle rijkdom van Nederland eerlijk verdeelt over alle inwoners. dan heb je binnen twee jaar heb je weer rijken en armen. Dus dat heeft totaal geen zin. Wa want wat werd daarover gezegd? Waarom, waarom is dat na twee jaar al meteen. Uh, is, nou, omdat, burgeroorlog? Nee, dat niet. Waarom? Dat er altijd slimme momenten, mensen zijn. die ondernemend zijn. Dat andere mensen die veel, veel minder zijn. die op vak kan liggen. ja, die hebben dan natuurlijk weer die verschillen. Nee, precies. Nee, maar het is ook niet waar... De Sovjet-Unie heeft het ook laten zien. Je kunt nou eenmaal niet alle rijkdommen gelijk verdelen... en ook alle talenten niet. Dat werkt niet. En bovendien werkt het dan heel erg averechts... aan je vooruitgang, denk ik, van, van, een, van je land en van de economie. Jos, we zijn het met elkaar eens. Dankjewel, okay, hè. Maar, Jos van Bommel. Merci. Nog een hele korte, een hele korte, een hele korte... André Stoop uit Amsterdam. Een korte reactie, dankjewel. Ja, goeiedag. Nou, ik ben het niet met je stelling eens. Ik vind het ook allemaal heel simpel gesteld. Uh, we willen de massa in beweging krijgen om weer te gaan kopen. Dan is de eerste vereiste dat je de massa het gevoel geeft dat ze ook geld hebben om te besteden. En om het naar, alleen maar naar de zogenaamde rijken... die gelijkgesteld worden in jullie programma ja. en dus. ondernemers. Ik, ja, ik moet je onderbreken. Oh, sorry, André Stoop, volgende keer praten we verder. Want we zitten al aan de tijd. Straks gaat u luisteren naar kunststof. Daarin schrijft Thomas Bondot, de gast. Tot zover Avondspits. Dank voor het luisteren. Dank voor uw mening. Morgenavond van half zeven zijn we er weer op Radio 1. Natuurlijk, heel fijne avond. Graag tot morgen.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 en zaterdagochtend van 7 tot half negen. De grootste vragen zijn eigenlijk die hier leven het NOS Radio 1 Journaal. Kruisraketten afschieten, maar, maar wat dan? Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl.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 Met parklijn betaal ik achteraf. Dat scheelt een hoop gedoe. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView bedrijfsoftware op vismasoftware.nl Met Lexus Deal Drive kunt u als u vandaag nog beslist, woensdag 11 september al genieten van uw nieuwe CT 200h. Dat is al binnen een week.